Lustoordmolenheide. Rond 1919 ontstond in dit gebied een toeristische attractie, namelijk een vliegveld. Hier werden vliegshows en demonstraties met parachutisten gegeven en mensen konden tegen een vergoeding een rondvlucht krijgen. Omdat dit een succes werd, werd in 1922 een restaurant Lido gebouwd, nabij het vliegveld en het Galgenvin. Het was een chic restaurant waar de hoge heren van bedrijven zoals DAF en Philips kwamen dineren. Daarnaast werden er recreatieve activiteiten gecreëerd rondom het restaurant in het Galgenven zoals een kabelbaan naar een eilandje in het Galgenven en huisjes die gehuurd konden worden. In de jaren dertig verkeerde Nederland echter in een economische crisis. Men had minder te besteden en veel van de vliegtuigjes kregen technische problemen, wat leidde tot het faillissement van het vliegveld. Het gebied werd verkocht aan de overheid en in het kader van werkverschaffingen voor de productie van, mijn hout. Voor de Zuid-Limburgse steenkoolmijnen, werd het gebied beplant met grove dennen, Amerikaanse eiken, Corsicaanse dennen en sparren langs de dreven. Dit werd gedaan in grote regelmatige percelen, die haar oorsprong vindt in de ontginning van het landschap na 1850. Hierdoor is een landschapsstructuur ontstaan van rechte, lange wegen en rechthoekige of vierkante percelen. In 1940 werd het gebied aangekocht door meneer Van Doorne. Hij zorgde voor andere klandizie voor het restaurant, namelijk hoge Duitse officieren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor veranderde de reputatie van het restaurant en na de oorlog veranderde het in een bordeel. Rond 1960 nam zoon Piet van Doorn het over van zijn vader, en besloot om het restaurant te slopen. De reputatie was niet meer te redden. Hij bouwde een villa op het terrein nabij het Galgenven en creëerde zijn eigen particuliere landgoed, genaamd Reigerslo.